11 uur, het LOS-journaal, door Alt Megens. De PVV is begonnen aan een zogenoemde moskee-tour. De eerste stad die PVV-leider Wilders en Kamerlid van Klaveren aandoen is Enschede. De PVV'ers namen daar handtekeningen in ontvangst... tegen de komst van een Turks cultureel centrum en moskee. De PVV wil dat er geen enkele moskee meer bijkomt in Nederland. De partij geeft via een website ook tips... hoe mensen zich kunnen verzetten tegen de komst van moskeeën. Volgens de PVV brengen moskeeën praktische problemen met zich mee... zoals overlast en verkeershinder... maar wordt ook het karakter van wijken erdoor aangetast. Duitse ondernemers zijn weer wat positiever over de economie. Al drie maanden op rij stijgt het vertrouwen... zo blijkt uit een ondernemersonderzoek. De ondernemers zijn niet alleen optimistischer over hun huidige situatie... ook de toekomst zien ze rooskleuriger in. De vertrouwensindex steeg in januari met 1,8 punten naar 104,2. Dat is de hoogste stand sinds juni vorig jaar. Noord-Korea dreigt Zuid-Korea aan te vallen als dat land een nieuwe VN-resolutie tegen Noord-Korea steunt. De VN-veiligheidsraad veroordeelt de geslaagde raketproef van Noord-Korea van vorige maand en breidt de sancties tegen het land uit. Het regime in Pyongyang beschouwt dat als een oorlogsverklaring. Als Zuid-Korea de resolutie steunt, worden volgens Noord-Korea sterke fysieke tegenmaatregelen genomen. Zuid-Korea heeft nog niet gereageerd, maar er zijn wel zorgen, zegt correspondent Marieke de Vries. Die dreigementen van de Noord-Koreanen zijn eh, jarenlang niet zo serieus genomen. Maar dat is sinds uh, 2010 wel veranderd. Toen torpedeerde de Noord-Koreanen een uh, marineschip van Zuid-Korea. Daar kwamen maar liefst 40 mensen om het leven. Ze vielen ook kleine eilandjes aan. Dus sindsdien uh, worden de noord koreaanse dragementen zeker serieus genomen. En nu dus ook. Gisteren kondigde Noord-Korea een nieuwe atoomproef en raketlanceringen aan... in de richting van de VS. Dat land diende de VN-resolutie tegen Noord-Korea in. In Emmen heeft de Marachoussé een man van 63 aangehouden die waarschijnlijk te maken heeft met valse bommeldingen. De meldingen waren oktober vorig jaar op Schiphol, de Marachoussé. Hij heeft een aantal bommeldingen gedaan bij onder meer hotels uh, op de luchthaven Schiphol... waar executieverkopen van woningen plaatsvonden. En ook zijn woning uh, zou per bot verkocht moeten gaan worden. Uh, en daar was hij het mogelijk niet mee eens. En daarom heeft hij die bommeldingen gedaan. De man heeft intussen bekend. Door die bommeldingen werden panden op Schiphol ontruimd. Waaronder die waar de veilingen plaatsvonden. In China zijn nog eens tien hoge partijbestuurders ontslagen vanwege een groot omkoopschandaal. De bestuurders werden door projectontwikkelaars omgekocht door ze in het geheim te filmen terwijl ze seks hadden met prostituees. Met de beelden wisten de aannemers miljoenen projecten naar zich toe te trekken. Op internet zijn inmiddels intieme filmpjes van meer dan 130 partijleden opgedoken. De nieuwe partijleider Xi Jinping heeft vanaf zijn aantreden in november gezegd dat hij corruptie binnen de communistische partij met harde hand zal bestrijden. Vorig jaar zijn 4700 Chinese partijbestuurders vervolgd wegens corruptie. Het weer geregeld zon blijft droog, temperatuur ligt rond de min 2 graden. Morgen is het zwaar bewolkt met kans op wat winterse neerslag. AWB verkeersinformatie in Zeeland en Flevoland... komt plaatselijk nog dichte mist voor. Dan de files op de A6, Lelystad richting Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug, 2 kilometer door werkzaamheden. En een schaatsfile op de N333 Magnessen richting Steenwijk... tussen Magnessen en Blokzeil 3 kilometer. Ondernemers opgelet. Wilt u ook 100% controle over uw mobiele uitgaven...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 Na half twaalf komen we terug op en gaan we verder met ons verhaal: Het Zwijgen van Tillichten over de dood van Tim Ribbrink. Aan het woord komen de pastoor van Tillichten en de directeur van de school waar Tim op zat en waar die stage liepen. Maar ook andere onderwerpen zoals tennis, de Australian Open, halve finales aan de gang tussen de schot Murray en de Zwitser Vederer. Marcella Mesker, hoe staat het daarvoor? Ja, het is heel spannend. We zitten aan het eind van de tweede set. Het is uh, vier gelijk, nog geen breaks. Eerste set met 6-4 voor Andy Murray, die werkelijk uh, fantastisch speelt. Verschil met Federer is uh, vooral de service van Murray. Verrassend goed. Hij slaat tien aces tot nu toe. Federer maar twee. En dat is toch wel opvallend. Uh, zo even ook een love game van Andy Murray. Drie schitterende services, twee aces en uiteindelijk een fantastische pasing. Dus het is uh, vier gelijk. Federer serveert bijna 5-4 voor Federer en het is belangrijk hoor voor de Zwitser om nu aan te haken in deze best of 5 wedstrijd. De eerste set heeft hij dus al verloren. Als hij twee sets tegen 0 achterkomt, dan is het heel moeilijk om te winnen en drie sets op rij te maken, want je nagaat dat Federer prof is vanaf 1998, dus ruim 15 jaar al. En in die 15 jaar is hij maar 8 keer in die carrière teruggekomen van een twee sets tegen 0 achterstand. Dus het is absoluut een must voor Federer om deze Set te winnen. Of het gaat lukken zullen we straks zien. Het niveau is hoog, het is spannend. Het is nu 5-4 voor Federer in de tweede set, maar Murray gaat dadelijk serveren. Marcella tot later. Het NK-marathon schaatsen wordt verreden bij Elburg op het Veluwemeer. En daar is Gio Lippens. Gio, de dames zijn van start. Hè? Dames zijn van start gegaan. 70 kilometer Felix moeten ze afleggen hier op het goede ijs van het Veluwemeer. Natuurlijk gekend ook van de afgelopen jaren van die Veluwemeer klassieker. Die grote Natuurreiswedstrijd. een echte klassiekere marathon hier op Natuurreis. Maar vandaag het Nederlands kampioenschap hier. Ja, en nu gaat het er echt om voordat de dooi invalt. Ze willen zo graag allemaal Nederlands kampioen worden. De dames zijn van start gegaan, groot peloton. We hebben zojuist een uitlooppogingje gehad van Elma de Vries en van Voske Tamar van der Wal. Dan praat je meteen ook over twee favorieten voor de titel. Maar die zijn inmiddels alweer teruggepakt door de kampioenen van vorig jaar. Eh, door Yvonne Spicht die het hele peloton weer naar die twee koploopsters toereed. Maar het is nog vroeg in de wedstrijd. En eh, we kunnen dat hele peloton daar in de verte zien. Voor zover je iets kunt zien hier. Want het is in de polder mistig. Eh, in Hilversum schijnt de zon. In Amsterdam schijnt de zon. Maar hier in de polder daar hangt nog wel een behoorlijke dikke laag mist. Zodat het lastig is om de rijders te volgen. Maar in ieder geval zien we een heel groot peloton daar ergens in de verte aankomen. De Gids. De Gids. Volgend jaar wordt de basisbeurs vervangen door een sociaal leenstelsel. De vrees dat veel studenten daardoor niet meer aan een studie beginnen is klein. Althans, volgens berekeningen van het Centraal Planbureau. Volgens dat CPB zullen slechts 2200 studenten door dat leenstelsel van een studie afzien. En daar geloven de Studentenvakbond en de Socialistische Partij niks van. Hij zit in de trein, maar ik heb hem aan de lijn. Jasper van Dijk van de SP. Meneer van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom twijfelt u aan die CPB-cijfers? Nou, als je die studie leest, dat heb ik zojuist gedaan, die uh, bevat vier pagina's. Dan zie je dat het, uh, het onderzoek is gebaseerd op cijfers uit de Verenigde Staten... op basis van een verhoging van het collegegeld, al daar. En dat is helemaal niet aan de orde in Nederland. Het gaat hier over het schrappen van de basisbeurs. En uh, de minister van Onderwijs wil dus nu de, de basisbeurs afschaffen. Ja, excuus, nou daar wordt er wat omgeroepen. Um, wil de basisbeurs afschaffen op basis van cijfers uit Amerika... op grond van een hele andere situatie. Dat vind ik broddelwerk. Ja, welke factoren heeft het CPB niet meegewogen... behalve dan een van de belangrijkste factoren? Nou ja, de, de, laten we beginnen met het uh, feit... dat het dus gebaseerd is op Amerikaans onderzoek en dat er helemaal niet is gekeken naar Nederland. Nederlandse situatie, je hebt hier nu een, een systeem met een basisbeurs. Dat heeft Amerika helemaal niet. Dus uh, het effect wat in Nederland zal gaan optreden als je die basisbeurs afschaft, dat is volstrekt niet gemeten. Uh, en daarom stel ik ook voor om nieuw onderzoek te doen waar daar wel rekening mee wordt gehouden. En wie moet dat nieuwe onderzoek dan gaan doen? Nou, dat kan bijvoorbeeld gedaan worden door uh, het Nibud. Die kan kijken naar de effecten op de koopkracht hè, als je de basisbeurs afschaft. Uh, je kan de rekenkamer laten kijken naar het onderzoek van het CPB. Uh, en je zou ook moeten kijken... Ja, er is nog veel te onderzoeken wat dat betreft. Je zou ook kunnen kijken naar het effect... Op de studiekeuze van studenten. Want als je de basisbeurs afschaft. zullen studenten natuurlijk ook anders gaan kiezen. Ze zullen een studie willen kiezen. die makkelijker is. die snel kan worden afgemaakt. en die misschien ook een hoger salaris oplevert. Dat zijn ook allemaal effecten waar het CPB niet naar heeft gekeken. En straks is dat uh, allemaal in onderzoek. en heeft de minister de plannen al. Uh, door de Tweede Kamer. en misschien ook nog wel door de Eerste Kamer? Ik, ik, dat is uh, nog maar de vraag, want de wet ze moet eind dit jaar behandeld worden, dus we hebben nog ruim de tijd om veel onderzoek te doen. En bovendien is het nog maar de vraag of in de Eerste Kamer er voldoende steun is voor dit buitengewoon omstreden idee natuurlijk om die, om die basisbeurs af te, schappen, af te schaffen, wat wat mij betreft een drempel opwerpt. Voor, uh, voor studenten met name uit lagere inkomens. En dat blijkt ook uh, bijvoorbeeld uit een enquête van de Landelijke Studentenvakbond... waarbij 30% van de jongeren aangeeft niet te gaan studeren... als ze de basisbeurs kwijtraken. Minister Bussemaker van Onderwijs die steunt de CPB-cijfers. Zou ik ook doen als ik haar was natuurlijk. En, maar ze gaat wel het beleid goed monitoren, heeft ze gezegd. Dat geeft de burger moed. Nou ja, dat vind ik natuurlijk uh, uh, wel tekenend. Want uh, als je zegt je iets wil gaan invoeren, uh, de basisbeurs afschaffen en omzet in de lening, en vervolgens zeg je ik ga het allemaal wel goed monitoren, dan twijfel je dus ook zelf wel aan de cijfers waarop je dat voorstel baseert. Uh, kortom, er is alle reden om hier heel grondig onderzoek naar te doen, want je hebt het wel over studenten die we hard nodig hebben voor de Nederlandse economie, voor de Nederlandse samenleving, en die nu mogelijk door dit, ja, toch... ...ongunstig uh, voorstel afzien van een hogere opleiding. En wat u betreft komt dat grondige onderzoek te spoedig. Althans, het begin ervan. dat ga ik zo snel mogelijk voorstellen. spreek namelijk Jasper van Dijk. De trein vertrekt weer. U kunt weer gaan zitten op uw zitplaats. <laughs> Dank u wel. Over het sociale leenstelsel voor studenten. Baby, baby. Baby. Ja, plaats stopt. Nou, dan gaan we maar door met het volgende onderwerp en dat is Marcella Mesker bij de Australische Open. Dus vast nieuws over die spannende halve finale, Marcella. Ja, nou het is uh, inmiddels 5-4 nog steeds uh, voor Roger Federer. Uh, Murray uh, serveert. We zagen zo even een uh, challenge. Maar uh, de bal uh, wordt gewoon gegeven zoals die was. Dus het wordt uh, 5 gelijk. Murray uh, wint zojuist uh, zijn service game. Murray blijft uh, buitengewoon goed serveren. Ik uh, vraag me zo ondertussen okay. toch af wat zijn coach Ivan Lendel ja, met uh, zijn service uh, heeft gedaan. Of hij een goede tip heeft gegeven. Want ja, dit is uh, niet wat we gewend zijn van Murray. Die toch in het verleden wat verdedigende speler was. Maar sinds hij dus precies een jaar geleden met Ivan Lendel... de legendarische en de man die zoveel Grand Slam toernooien zelf heeft gewonnen... sinds hij daarmee is gaan werken, is zijn spel toch aanzienlijk verbeterd. En vooral zijn mentale attitude. Hij speelt ook als iemand die gelooft dat hij kan winnen van Federer. Federer nu aan het net, fantastisch punt aan het net... Federer maakt geen foutjes meer. Hij beseft dat het nu erom gaat aan het eind van deze tweede set. Het is dus vijf gelijk. Hier hangt Federer in de lucht voor die volley En de tweede maakt hij makkelijk af. En komt hij op 30-0 op eigen service. En lijkt hij dus voorzichtig op weg naar een 6-5 voorsprong. zou me niet verbazen als dit een tiebreak werd. En dan wordt het allemaal nog spannender. Het niveau is bijzonder hoog. Federer is wat beter gaan spelen. En Murray blijft constant. En nu. Dan wordt het weer met een geweldige redding van Federer aan het net. Hij wipt die bal zo eroverheen in een prachtige reactie. En het wordt 40-0, dus hij heeft nog maar één puntje nodig. En dan is het 6-5 voor Roger Federer in de tweede set. Eerste set nog altijd 6-4 voor Andy Murray. Dames, op het natuureis van het Veluwe meer op het Nederlands kampioenschap. En Gier, hoe lang gaan ze erover doen, denk je? Ja, dik anderhalf uur, iets meer misschien nog wel. Het hangt een beetje af natuurlijk van de omstandigheden. Met name ook van hoe zwaar is het ijs. Het ziet er echt heel goed uit hoor. Als je kijkt naar het ijs aan de overkant van deze grote plas van dat Meer. Dan ziet het er echt mooi zwart, mooi donker uit. Weinig scheuren schijnen erin te zitten. Maar ja, het kan toch zwaar zijn. Het kan op een gegeven moment aanvoelen als schuurpapier. Daar weten de marathonschaatsers alles van bij het rijden op natuurreis. We hebben weer een aanval gekregen van Elma de Vries. En weer wordt die aanval gecounterd. Elma de Vries, ja, natuurlijk goede lange baanrijdster geweest. Ook nog steeds wil ze in de richting van Sochi... wil ze toch proberen om zich te plaatsen voor die Olympische Spelen. En zij rijdt natuurlijk ook altijd... Sterk op natuurreis. Zij heeft nu al twee keer aangevallen in deze wedstrijd... maar wordt alweer teruggepakt door uh, de koplopers of de kopdames uh, bij het peloton. Lisanne Soumanta bijvoorbeeld. De vrouw die dacht dat ze Nederlands kampioen werd op kunsteis... maar uh, terwijl ze over de finish gleed in Utrecht... Ten val kwam en uiteindelijk gedisqualificeerd werd door de jury teruggezet werd naar de derde plaats. Ontroostbaar letterlijk. En van de ploegleider hoorde ik vanochtend dat die Lisanne Sumanta deze week nauwelijks geslapen heeft in de aanloop naar dit Nederland kampioenschap. Want er speelt ook nog een rechtszaak tegen die beslissing van de jury op dat NK-kunsteis in Utrecht. En daar is ze toch behoorlijk van onder de indruk geraakt. Maar ze rijdt nu in ieder geval op kop van het peloton en pakt hoogstpersoonlijk Elma de Vries terug. We hebben ook al één dame die is uitgevallen. Leonie Lubbingen van Team Witte. De dame met het startnummer nummer 30. Ontroostbaar bij de finish. Nu komt ze hier inderdaad over die finish heen en wordt ze in de richting van de kleedkamers geleid. Zij kwam ten val meteen al naar de stad kon de aansluiting niet meer krijgen bij het peloton. En dat geeft maar aan hoe hard het gaat in het Nederlands kampioenschap. Zometeen twee rondjes achter de rug... en dan hebben we nog steeds een compleet peloton op die ene dame na. Er is juist geprobeerd om het mannenmacht, de super supremes te herstellen. We daar bij Het is niet gelukt. Dat was tien.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 Ja, dat was nog een bericht toen Sting de police ging verlaten... en voor zichzelf ging beginnen. Iedereen dacht, oh jee, wat moet dat worden? Toen kwam The Dream of the Blue Turtles. Prachtig album. En dit was de tweede single daarvan. Love is the seventh wave. De Gids.fn Ja, goed, ik... Ik uh, streek op het moment medicijn, hè? dan moet ik vrij veel uh, winden laten. Ja. Ja. En heeft u daar ook met uw arts over gehad? Het zijn ja. de bijwerkingen ja. die erbij horen. Ik heb een hartoperatie gehad. En, uh, ja. Nou, ja, wat moet je er verder mee? Overblozen en zo, ja, dat herken ik wel. Ja. Heeft u zelfs last van? Ja, als iemand iets zegt van, oh ja, dan krijg ik makkelijk een kleur. En dan erover praten, dat is natuurlijk al helemaal moeilijk dan. Ja, dan wel. Maar uh, nou ja, misschien is dat een of andere psychotherapie voor... om er anders tegenaan te kijken of zo. Ik weet. Oh, die kan valt mee. Ik zie het, heel erg korte nagels. Korte nachtens, ja. ja. Ja, dat is afschuwelijk. <laughs> en wat doet u ermee? Uh, uh, soms denk ik, nou, dit is te gek. Maar naar de dokter gaan ermee, er mee, bijvoorbeeld? Uh, nou, dan, dan heb ik weer een periode... en dan trek ik gewoon huishoudhandschoenen aan. Dus dan, uh, dan heb ik de neiging niet meer. Dus nee. dat, dat is uw nou, oplossing. Nou, maar erover praten? Je... Hoeft niet. Nou ja, winden laten ineens. Hè? Of een boer, dat gebeurt ook. Maar echt dat u er zelf last van heeft, dat u denkt van ja. hé, hey, daar moet ik wat mee? Ja, dat, dat, nee, dat niet. Dat niet. Nee, zo erg is het niet. Die schaamte bij de huisarts heb ik niet. De, de vertrouwelijkheid van zo'n zo spreekkamer, wetende dat wat je daar bespreekt, binnen, binnen kamers blijft. Dat heft wel een gedeelte van de chain ook. Minderigheid, kwijlen, vroeg kaal, zweten. Het zijn kwalen waar veel mensen last van hebben, maar vaak moeilijk over praten. Terwijl de gevolgen heel erg vervelend kunnen zijn. De huisartsbezoeken vanwege slechte adem, nou, dat doen ze dus niet. Huisarts Paul van Dijk merkte dat ook in zijn praktijk. Hij schreef het boek van Schenen tot Schaamrood en zit hier. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. De laatste spreker uit het fragment die had geen moeite om naar de huisarts te gaan want dat soort kwalen. Is dat een uitzondering? Ja, bij, schaam, bij die schaamteonderwerpen. Uh, daar is het juist die voor dat mensen zich ook schamen om naar de huisarts te gaan. Men heeft dat helemaal. men houdt die problemen helemaal voor zichzelf. en uh, durft er moeilijk over te praten. vaak al met de partner en, en, en zeker met, met vrienden. Maar ook uh, naar de huisarts gaan ermee is een grote drempel. In ja, en niemand zou dat beter moeten weten dan de huisarts zelf, natuurlijk. Ja, eigenlijk wel. Maar het, het probleem is dat de huisarts het ook niet goed weet omdat uh, mensen dus nooit komen, heeft de huisarts de indruk dat er niet zoveel aan de hand is op dus dat ze gebied. Je weet ook niet hoe groot de omvang is van die problemen. Nee. De ernst daarvan. De ernst misschien wel, maar. Nee, maar De omvang uh, is, is eigenlijk niet goed bekend en pas duidelijk geworden sinds internet bestaat. Om, er zijn allerlei fora op internet waar mensen uh, anoniem, hè, dus zonder iets van zichzelf te hoeven uh, te laten zien, met hun probleem elkaar opzoeken en uh, daar zie je dat dat om tienduizenden mensen gaat. En uh, dat gaat eigenlijk buiten het secret van de huisarts om. En de ernst van het probleem is dat uh, bij de huisarts wel bekend? De ernst van Want weet u er in feite weinig van? De huisarts weet er in het algemeen heel weinig van. En dat komt omdat uh, het probleem uh, dus weinig wordt gepresenteerd. Uh, is er ook uh, weinig aandacht voor in uh, nascholingen en uh, in de opleiding. U beschrijft in dat boek 18 verschillende kwalen. Blozen, kaal worden, stotteren, winden laten, krabben, neuspeteren. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Waarom deze verzameling? Is dat de top 18... Uh, dat, is, dat is de top 18. Het gaat over. Er zijn natuurlijk veel meer onderwerpen. Uh, waar schaamte uh, een rol speelt. Uh, vooral. Uh, uh, um, onderwerpen die. Uh, problemen die met seksualiteit te maken hebben. kunnen veel schaamte oproepen. Die staan er niet in, hè? Nee, die staan er niet in. Daar is duidelijk voor gekozen. omdat daar nou juist wel veel literatuur over is. Uh, daar is veel over bekend. Maar over deze onderwerpen is eigenlijk uh, geen enkele. Uh, uh, ...publicatie uh, die daar uh, duidelijkheid over geeft. En dan tussendoor staan nog allerlei subonderwerpen ...zoals Anja Anus krabben. Ja. Dan, dat, dan, dat dacht kan, u, dat ja, moet er maar in? Nou ja, dat, dat is bij, bij het onderdeel krabben... Hè, ...wat uh, voor sommige mensen ook echt geweldig uit de hand kan lopen... ...waardoor ze hun huid uh, uh, voor levenslang uh, beschadigen... Uh, dat, kan, dat krabben kan natuurlijk op allerlei plaatsen plaatsvinden. En uh, dit is er één van. Ja. Ja. Laat ik een ander onderwerp eruit pikken. Frank van Dertig is een succesvolle zakenman. Hij is eigenaar van een aantal bedrijven en noemt zichzelf een workaholic. Hij ziet er goed uit. Sinds zes jaar heeft hij last van een slechte adem. Mensen gaan hem uit de weg, bieden hem kauwgom aan... en achter zijn rug wordt vaak gefluisterd. Hij zondert zich steeds meer af van vrienden en familie. Relaties met vrouwen lukken alleen als hij flink aangeschoten is. Frank durft zijn klanten niet direct te woord te staan. Dolgraag zou hij face-to-face -face willen afspreken. Maar hij durft het gewoon niet. Nou heeft iedereen wel eens last van een slechte adem... maar voor sommigen heeft dat dus kennelijk grote gevolgen. Ja, ja. Um, en, <tosses> bij die mensen kan het dus uh, ervoor zorgen dat, dat ze zich gaan isoleren... dat men uh, niet meer naar een uh, sportvereniging gaat... of dat men... Uh, uh, klem loopt in het, uh, in, in, in het eigen beroep. En waar uh, komt het vandaan, deze kwaal? Uh, dat is ook wel uh, interessant. Uh, dat heel veel uh, mensen denken. en vaak ook heel veel huisartsen denken. dat dat uit je mond ruiken. dat dat uh, komt uh, uit je maag. en dat het met je eten heeft te maken. Maar uh, dat blijkt dus helemaal niet het geval te zijn. Het komt uh, bijna altijd uh, uit je. heeft het met je mond te maken. En dan. Uh, heeft het dan dat kan met je tanden en en de verzorging van je gebit te maken hebben. Maar heel vaak uh, is het redelijk simpel en heeft het te maken met een soort bacterielaag die achter op je tong zit en die kan je op een redelijk eenvoudige manier kan je dat zelf oplossen. En, kan je weg laten schrapen of zelf? Ja, dat kan je zelf wegschrapen. Ik had nog nooit van een tongschraper gehoord voordat ik dit uh, boek uh, uh, schreef. Maar daar is dus goed onderzoek naar gedaan dat dat dus in heel veel gevallen uh, veel oplost. Huisartsen zijn hier echt niet van op de hoogte. En uh, nou ja, dit zijn, en, uh, dit zijn echt zaken die uh, uh, voor huisartsen belangrijk zijn om te weten. En, ja. Nog zo'n onderwerp. Tanja is 21 en studeert tandheelkunde in Utrecht. De eerste fase van haar studie verliep zonder problemen... totdat zij haar theoretische kennis in de praktijk moest brengen. Tijdens het werken met patiënten gleden de instrumenten voortdurend uit haar vingers... als gevolg van extreme zweethanden. Als ze haar handen laat hangen, zijn er na een paar minuten twee plasjes zichtbaar op de grond. Ze schaamt zich en gaat mensen uit de weg. Ze is bang een hand te moeten geven en vermijdt lichamelijk contact met jongens... Haar zweethanden bepalen in sterke mate de agenda van haar leven. En ik las in uw boek verder dat een botoxbehandeling werkt tegen dat zweten. Ja, het ligt eraan waar dat zweten zit. Hè. Bij zweten kan dat je hele lijf betreffen. Het kan alleen onder je oksels zijn of het kan onder je voeten zijn of je handen. Daar hangt erg vanaf welke behandeling gekozen wordt. Er zijn ook hele simpele behandelingen. Er zijn crèmpjes... En, en, en watertjes die je bij de apotheek kan krijgen... die voor sommige mensen al goed uh, kunnen helpen. Maar voor andere mensen hebben, uh, zou, kan een botoxbehandeling... Uh, de enige behandeling zijn die, uh, die enig, enig succes geeft. Ho Ook daarvan is er, is er bij, bij hulpverleners heel weinig uh, bekend. Hoeveel zweten problematische zweters meer dan u en ik? Heel veel. Ja, nou, Ervan uitgaande dit... dat u niet veel zweet? Nee. Het, het, het, uh, het, dit, dit voorbeeld uh, wat net genoemd wordt, is, uh, geeft ook al aan dat mensen die bijvoorbeeld extreem zweten... Ja, die kunnen echt plasjes uh, op de grond uh, zweten, van, hè, die wat, wat van hun handen afdrukt. En dat geldt voor al deze problemen. Kijk, al die dingen komen bij iedereen wel. Iedereen zweet natuurlijk wel. Maar bij sommige mensen kan dat zo uit de hand lopen dat het uh, ja, dit soort problematiek geeft, ja. Nou, is er een hele industrie aan middeltjes tegen dat soort kwalen, kwalen als kaalheid, slechte adem, zweten, snurken. Zit daar veel tussen wat echt helpt? Of is het juist andersom? Het heel is het juist andersom. Uh, de meeste. Uh, de, na, na, snurken is het beste voorbeeld, daar is uh, tegenwoordig natuurlijk heel veel uh, uh, over bekend. Maar uh, ja, dat, er zijn tientallen middelen voor op de markt. En uh, ja, het grootste deel daarvan is gebakken lucht en, en, en, en oplichterijen in feite. En uh, er zijn een aantal behandelingen die wel uh, hout snijden. En uh, dat wordt in het boek dus ook uh, ja, goed Ja, gebakken lucht aangegeven. is, dat, dat, ja. dat komt er wel uit ja. in dit boek. En uh, wat wel werkt, dat staat er ook in. En het internet is natuurlijk heel belangrijk voor mensen die zich schamen voor een kwal. U had het al over die fora. Maar in ieder geval de deur van uw praktijk staat wijd open. Ja. Hartelijk dank. Huisarts Paul van Dijk schreef het boek Van Gênes tot Schaambrood. Mooi boek. De gidspunten daar zijn zo bij u terug met deel 2 van het verhaal over Tim Ribberink na het nieuws met Doorald Meegens. Radio 1 Het NOS-journaal. In Egypte worden vandaag massaprotesten verwacht tegen president Mossi en de moslimbroederschap. Oppositieleider El Baradei heeft zijn aanhangers via Twitter opgeroepen om de pleinen op te gaan en eindelijk de doelen van de revolutie te bereiken. Vooral op het beroemde Tahrirplein worden veel betogers verwacht. Koningin Beatrix heeft de zelfmoord van de Russische activist Alexander Dolmatov vorige week in een Rotterdamse cel een grote tragedie genoemd. De koningin zei in Singapore waar ze een staatsbezoek aflegt dat ze zeer begaan is met de zaak.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 En Duitse ondernemers zijn weer wat positiever over de economie. Al drie maanden op rij stijgt het vertrouwen, blijkt uit een onderzoek onder 7000 ondernemers. De producenten zijn niet alleen optimistischer over de huidige situatie, ook de toekomst zien ze rooskleuriger in. Zijn de hoofdpunten van het nieuws? ANWB Verkeersinformatie in Zeeland en Flevoland komt plaatselijk dichte mist voor. Files op de A6 Lelystad richting Emmeloor... tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug, 3 kilometer door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht en verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Op de A50 Garnem richting Os tussen Heteren en Knopendewijk Eewijk... staat 4 kilometer door een kapotte auto. En een schaatsfiel op de N333 Magnessen richting Steenwijk... tussen Magnessen en Blokzeil 3 kilometer. Dit is de gids.fm. Met Felix Bier Weer spannend bij de Australian Open. Halve finale tussen Federer en Murray. En wie gaat dat winnen? Niks wat te zeggen natuurlijk. Marcella Mesker. Nee, inmiddels 1-1 in sets, want Roger Federer heeft die tweede set tiebreak uh, gepakt. Een uh, sensationeel punt, een, uh, een uh, sprongsmash van Andy Murray... waarbij hij niet helemaal goed uitkwam en net iets te vroeg omhoog kwam. De bal niet kon afsmashen, dus had Federer hem terug... en passeerde Murray fenomenaal aan het net. Kwam daarmee op 6-5, kreeg setpoint en serveerde het rustig uit naar 7-5. Dus 6-4 Murray, 7-6 Federer. We gaan nog rustig door, het gaat om drie gewonnen sets. Maar het is bloedstollend spannend. Het Nationaal Kampioenschap Marathon schaatsen op het ijs van het Veluwe meer. Met verslaggever Gio Lippens. Ze zijn verdwenen in de mist, Felix. En uh, ergens aan de overkant van uh, deze plas water... deze enorme ijsvlakte, daar moeten ze rijden, de dames. We krijgen zojuist wel de melding van ver uit de wedstrijd... dat er een kopgroepje zou zijn ontstaan van zes of zeven vrouwen. En we weten in elk geval zeker dat Erna Last kijkt in de vechten... dat die erbij zit, de dame, met het startnummer 24. Maar voor de rest nog geen duidelijkheid over de samenstelling. Maar vlak voordat ze daar achter de mist in verdwenen... kwamen ze hier uh, door de finish en toen zagen... Toch ook Sandra het Hart goed van voren zitten. Elma de Vries, Voske Tama van der Wal. Dat soort vrouwen dat is attent vandaag op dit Nederlands kampioenschap. En die zouden ook zomaar eens in die kopgroep kunnen zitten. Ik ben benieuwd of de kopgroep kans verslagen heeft. Want als je kijkt over dat ijs. Dan zie je een hele grote witte vlakte met mist. En dan zie je nauwelijks wind. En dat betekent dat het lastig is voor een kopgroepje om weg te komen. Vooral ook omdat het ijs zo goed is. Af en toe wel eens uitvallers. Dames die ten val komen. Dan zijn het vaak de gewestelijke rijden. Rijders die ten val komen, vrouwen die iets minder gewend zijn... om in dit grote, sterke peloton mee te rijden. Die haken dan ook af en verdwijnen dan uiteindelijk ook uit de wedstrijd. Maar de echte toppers, de echte kanonnen, die zitten er nog steeds bij. De wedstrijd is nog niet eens halverwege. We hebben dus een kopgroepje van zes vrouwen. De Gisteren zonden we een eerste deel uit van ons verhaal... over de dood van Tim Ribberink... En dat is niet onopgemerkt gebleven, om het maar eens voorzichtig uit te drukken. Vandaag deel 2 van Het Zwijgen van Tillichten. Maar eerst een paar fragmenten van gisteren. Jeugdvrienden zijn verbijsterd over de dood van Tim Ribberink. Hij werd zijn hele leven gepest tot de dood erop volgde. En nooit iemand heeft het gemerkt dat het zo erg was. Gisteren ontstond veel commotie op internet nadat ouders van een jongen die zelfmoord had gepleegd zijn afscheidsbriefje in de rouwadvertentie zetten. Lieve papa, mam, ik ben mijn hele leven bespot, getreiterd, gepest en buitengesloten. Jullie zijn fantastisch. Ik hoop dat jullie niet boos zijn. Tot weerziens. Tim. De ouders van de 20-jarige Tim Ribberink deden dat, blijkt nu... om aandacht te vragen voor het probleem van het pesten. De regie over de publiciteit rond de zelfmoord van Tim... was in handen van Marieke Fischer, een PR- en marketingdeskundige. Tim is doodgepest. Iedereen kent wel in zijn vriendengroep of, of op de basisschool... mensen die net buiten de boot vallen omdat ze iets te dik zijn... of, of hè, een brilletje dragen. En of, nou ja, Noem het maar op. Dat bewijst toch precies dat dat niet tot zelfmoord leidt, anders zou je toch veel meer zelfmoorden hebben. Daar spelen ongetwijfeld meer, uh, meer dingen een rol. Alleen, ik weet niet of dat in dit specifieke geval zo was. Maar als je dat niet weet, hoe kun je dan wel zeggen dat het wel zo is? Omdat hij dat zelf in het briefje wel heel nadrukkelijk heeft aangegeven. En dan ga je ervan uit dat het briefje klopt, dat hij wist wat hij deed? Uh, dat weet ik niet. Grote man bij het overlijden van Tim was de rouwbegeleider Marinus van den Berg. En hij zal de uitvaart van Tim leiden en spreken in de kerk. Uh, uh, hij, is, uh, hij ligt uh, opgebouwd beneden in de woonkamer. Uh, de vader neemt mij ook onmiddellijk daar mee naartoe en de moeder ook. En dan zie ik hem daar liggen in zijn eigen, eigen bed. Die brief die hij geschreven heeft ligt er ook uh, voor hem uh, op het, op het, op het laken. Ik heb gehoord dat er helemaal geen brief is. Nou, dat is, dat is een leugen, want ik heb het zelf gezien. Dat is een brief. Ik heb het zelf gezien. Ik heb gehoord dat Tim op zijn telefoon een bericht heeft geschreven. En dat dat bericht gevonden is. Dat er geen sprake is van een zorgvuldig gecomponeerde, weloverwogen brief. Een testament. Maar iets gedaan in een opwelling. Dit is voor mij... Nieuw? Dit is voor mij volkomen nieuw. Dit is voor mij voorkomen nieuw. Voor nieuw. Daar overvalt u mij volledig mee. Ik, ik ben daar geweest... En ik, ik, heb, ik heb die brief, die, die was getikt. Die heb ik zien liggen. Ik ben verbijsterd. Ik, bedoel. ik, ik weet alleen maar wat ik gezien heb. En, en ja. Bram Bakker, psychiater, publicist en zelfmoordkenner... kijkt verbijsterd naar het spektakel en het circus rond de dood van Tim Ribberink. Wat je in ieder geval nodig hebt, is wat kenmerken of eigenschappen... die het tot zo'n explosief geheel maken. Dat betekent dat Tim iemand is die niet of onvoldoende hulp heeft durven of kunnen of willen zoeken? Ik, ik, kan, je, ik kan je een paar dingen uh, zeggen. Ik ben in het dorp rond geweest. Een kwetsbare jongen, een hele gevoelige jongen. Raakt in een depressie en komt tot zelfdoding? Ja, of, of, of heeft een impuls en heeft niet geleerd om die impuls uh, te verdragen... of daarop te reageren met hulpzoekgedrag. en geeft gewoon toe aan een impuls. Dat waren fragmenten uit de uitzending van gisteren. Bert Monenaar, verslaggever. Leg me nog een keer uit waarom je hier zoveel werk van hebt gemaakt. We zien op maandag 1 november eh, die brief in de krant. En dan raken eigenlijk ja, ontroerd geraakt eh, een jong iemand... die zich aan het leven berooft, ook zo duidelijk vermeld in de krant. Eigenlijk ook met een doel om herhaling te voorkomen. En ik vond dat eh, een belangrijk onderwerp. Ik dacht, eh, als wij kunnen nagaan wat is hier gebeurd... en hoe kunnen we eh, leren om herhaling, zelfwoning onder jongeren te voorkomen zouden we nog iets zinnigs kunnen maken van deze dood. Dat was eigenlijk de opzettende gedachte. En toen ben je naar Tillichten gegaan en heb met veel betrokkenen gesproken. En niet alleen in Tillichten, maar ook in allerlei omgevingen... waar Tim heeft het Nou Dan blijkt uit veel reacties dat mensen boos zijn... omdat je je pijlen zo hebben gericht op de ouders van Tim. Wat zeg ja, je daarop? maar daar is, daar is natuurlijk geen sprake van. Ik bedoel, het lot van deze ouders, het verdriet van deze ouders... Die, die mensen zijn in shock. Wat deze mensen gebeurd is, is denk ik het ergste... dat een ouder kan gebeuren dat je kind verliest... Het is het laatste wat ik wil. Ik heb ook vanaf 9 november, 2,5 maand geleden... keer op keer contact met deze mensen gezocht... en ik merkte dat ik andere dingen aan het vinden was... dan zij hadden gecommuniceerd. Ik kon dat pers niet bewezen, bewezen krijgen. Ik begreep dat er geen brief was. Ik heb keer op keer contact gezocht. Ik heb ze een brief geschreven. Ik weet ook uit een antwoord via iemand anders dat ze die ontvangen hebben. Ik heb gezegd, ik begin andere dingen te ontdekken... en jullie hebben gecommuniceerd. Ik zou graag met jullie willen praten, zonder bandrecorder via een vertrouwenspersoon om pijnlijke misverstanden te voorkomen. Ik heb keer op keer tot vijf keer toe een nee gekregen. Ik respecteer dat, maar zo is het te gaan. Nou uh, staat er vandaag op de website van NSC een notitie, een schermafdruk van Tim. En daarop is dan die tekst te lezen die we inmiddels kennen. En die tekst die kennelijk is kennelijk afgedrukt door een nichtje op een stuk papier... waardoor de sprake zou zijn geweest van een afscheidsbrief. Maar er is in ieder geval een notitie. Ja, wij hebben dat geen enkel moment bestreden. We hebben het gisteren uitgezonden dat ik tegen Marines van den Berg zeg... ik heb gehoord dat er geen brief is... maar dat er een, notie, een notitie, een bericht en een sms zijn achtergelaten op telefoon. Hij is verbijsterd. we hebben het net weer gehoord. Wij hebben het niet ontkend dat er een bericht is, ja of nee. Wij hebben gezegd, er is geen papieren, wel overwogen afscheidsbrief... waardoor je de dood beter zou kunnen begrijpen. Op de site hetzwijgenvantilligte.nl kunt u de hele story nog een keer nalezen... naluisteren en nakijken, inclusief ook al die reacties. Jan Kerkhoff-Jonkman is pastor in Tillichten. Hij kent het dorp, hij kent de mensen zich goed... heeft er dagelijks contact mee natuurlijk... en hij weet dus geen ander wat de dood van Tim Ribberink teweeg heeft gebracht. Ik denk op zich dat men hier best modern is... Alleen, ja, er is nog een plattelandstructuur, zou je kunnen zeggen, van oudsher... waarin gemeenschappen ja, kwetsbaar zijn. Dus als er iets gebeurt, ja, elk woord wat je zegt kan ook kan kwetsend zijn... of kan kwetsend overkomen. Ik denk dat een van de gevoeligheden wel is... is de wijze waarop, zoals ook het dorp, is neergezet. Ik hoor dat uit de reacties van de mensen. Het dorp wordt neergezet als een ja, besloten gemeenschap... waarin zaken worden toegedekt, pesten, blijkbaar wordt geduld... Ik heb veel jongeren gesproken die zeiden... nou, we hebben leuke dingen met Tim meegemaakt. We hebben hem ook dikwijls uitgenodigd mee te gaan op de fiets, in de groep. Ook met, met uh, activiteiten die georganiseerd werden voor de jongeren. Uh, vaak, uh, bijna altijd, liet hij het gewoon afweten. En koos hij er toch voor om, uh, ja, om thuis te blijven. Ja, als je, als je vrij in een vrij gesloten setting opgroeit... dan ben je niet zo weerbaar. En dan wordt het ook wel steeds moeilijker, hoe ouder je wordt hè, om, je, om je naar de buitenwereld bloot te geven. Ik heb ook de indruk van dat het veel te eenzijdig is gereageerd. Dat we eigenlijk op een heel ander spoor moeten gaan zitten. Het is een beetje neergezet als uh, Tim uh, is als ware weggepest. Uh, weggedrukt uit het leven, uit het leven uh, in het dorp. Zo stond in de krant en dat is nogal zwaar aangezet. Van, ik, van heel mijn leven ben ik gepest en, uh, en buitengesloten. Ja, de jongeren, uh, veel jongeren en ouders herkennen zich niet in dat beeld. En, en waarom en, durven ze dat niet naar buiten te brengen? Elk woord kan te veel zijn. Want, uh, waarom staat er niemand op en zegt luister... het is een pracht verhaal dat pesten, het doet het goed, Eén detail... Het is niet waar. Hmm. Heel veel mensen hebben ook uh, ja, natuurlijk ontzettend veel uh, bekommernis met de ouders en met de jongen. En daarom durven ze ook niet zo heel goed te reageren. Ik hoop dat die openheid nu komt. Uh, het probleem voor ons als bestoorders was... Wij zijn eigenlijk binnen de gemeenschap de mensen die uh, als het ware... Ja, die, die, die, die misschien toch die discussie op dat gesprek op gang kunnen brengen van buitenaf. Maar het probleem van ons is geweest dat wij uh, overal buitengehouden zijn. Ja, waarom is het zo gebeurd? Ik, ik, ik schat in dat er ook uh, durf ik naar mezelf te kijken. Durf ik ook te kijken van waar we misschien ook als ouders misschien anders hadden kunnen ingrijpen of kunnen doen. Ja, hoe verder mensen het naar buiten werpen, hoe moeilijker het wordt uh, om het bij jezelf uh, ook te kijken. De eerste vraag bij mensen die betrokken zijn bij zelfmoord is: wat is mijn rol? Wat is mijn verantwoordelijkheid? Is men in shock die vraag uit de weg willen gaan door het op pesten? te gooien, want dan heb je een externe bron, dan heb je een kwaad van buiten. Ik, ik kan me zo'n reactie van, van zo'n vader heel goed voorstellen. Ik vond dat ook heel frappant dat ouders uh, zeiden van... ja, we hebben nooit geweten dat hij zo gepest is. Ja, dat... Misschien is dat is dan ook niet het beste. Dan, uh... Als ik straatinterviews ga doen, staat niemand mij te woord. En als ik vraag maar, werd hij wel zo wel gepest? Dan weet iedereen in het dorp dat het niet zo is, maar niemand gaat mij dat zeggen... Uit angst de ouders te beschadigen die dat gecommuniceerd hebben? Ja, ik denk dat dat belangrijk is. Dat men uh, duidelijk de angst heeft. Men wil de ouders niet, uh, niet uh, beschadigen. Als ik de straat op ga, dan hoor ik het bijna vanzelf. De priester moet zich zeer diplomatiek uitlaten. Men komt elkaar elke dag weer tegen. En ook wil hij begrijpelijk de ouders ontzien. Maar hij zegt dat de parochie die het genuanceerde verhaal wilde vertellen... is gepasseerd. Men wilde niets horen over het isolement van Tim. Zijn psychische problemen. Het geen hulp zoeken van Tim en zijn ouders. Tim is de dood ingepest. En dat was en is het hele verhaal. Heel overzichtelijk. Waarom ging de vader van Tim opeens naar huis... waar hij zijn kind dood aantrof? dan moet daar toch een reden, een aanleiding toe zijn. We horen daar niets over. Het niet-verstuurde tekstbericht, gebracht als afscheidsbrief... roept ook veel vragen op. Nog steeds hebben we niets over het pesten van Tim gehoord... dat zijn zelfverkozen dood verklaart. Bram Bakker, psychiater en zelfmoorddeskundige. Pesten hoort bij ons zoals eten en een drol draaien. Dat is gewoon onderdeel van, van de menselijke samenleving... In je kan niet alleen maar lijden onder pesten, je kan soms van pesten ook wat leren. Er zijn ook mannen en vrouwen die het heel ver hebben geschopt. Juist doordat ze vroeger veel gepest zijn, zijn ze weerbaarder geworden. Dus een uh, rubriceren van pesten als een taak van de overheid om strafbaar te stellen... en voor ons te bewaken, want het is een verderfelijk kwaad... en niets meer of minder dan dat, is vele malen tekort door de bocht. Dat er homo vloes tegen wordt geroepen en, en zelfmoord plegen... die liggen wel heel ver uit elkaar. En daar zoeken de ouders je publiciteit middels die advertentie? Dan wil je die ouders interviewen. Uh, wat is hier gebeurd? Uh, wat stond er in die brief? Wat is uw rol? Allemaal in de hoop om uh, zelfmoord om de jongeren terug te brengen... voor zover mogelijk. Dan geven de ouders niet thuis. Dus men, men zendt wel. En dan is er bijna een soort censuur. Als je iets terug wilt doen, dan wordt er een PR-dame... die buitengewoon professioneel is, wordt ertussen gezet. Je kunt geen normale vraag stellen. In die dialoog hadden we wel wat nuance van de ouders kunnen gebruiken, denk ik. Dus ik vind het jammer dat ze het aan de ene kant uh, dumpen en aan de andere kant eh, niet willen toelichten. Peter Koopman is eh, directeur van het Carmel College in Oldenzaal... waar Tim eerder op school zat en daarna stage liep. Koopman riep de woede van veel mensen op... toen hij op televisie vertelde dat hij niets wist van het pesten van Tim. Hij bagatelliseerde het pesten niet. Hij zei, naar nou beste weten, dat hij er niets van wist. En toen werd hij op internet en via de social media... voor rotte vis uitgemaakt. Koopman zou zijn straatje schoonvegen... en was een ontkenner. Koopman was iemand die pesten ontkende. Op zijn Duits, wie haar met niet gewoest. Dus daar zit een hele, hele diepe lading zit er ook onder. U werd gerelateerd aan de oorlog, aan fout zijn? Als iemand een term wie haar met niet gewoest bewust gebruikt, dan, uh, ja, dan is dat inderdaad zo. Dus het gaat heel diep bij mensen. Er moet één zonderbok gevonden worden. En ik was even, even korte, korte tijd even de collectieve zonderbok in, in Nederland. Nee, maar dat pesten verschrikkelijk kan zijn, dat is evident. Ja. Dat heeft u toch ook nooit gebagataliseerd? Ik, ik, ik, ik bagataliseer pesten niet. Ik nee. zeg ook niet dat hier niet gepest wordt. U heeft niet. alleen gezegd, op de vraag werd Tim op jouw school gepest, heeft ja. u gezegd, nou, ik weet er niks van. Nee, dat klopt. En en, en dat, dat, dat heb ik gewoon bij, bij de mentoren nagevraagd van, van Tim. Ik heb dat nagevraagd bij ons begeleidingsteam. Daar is niets over bekend. Ook de ouders hebben u niks waarlijk genomen? Nee, nee dat, dat, dat klopt allemaal. Ja, het is en, gewoon gelijk. Ja, maar ik, ik, er is een kind gestorven, veel te vroeg gestorven. Ja. En, maar er en... wordt daar wel een link gelegd tussen pest en zelfmoord... En die link is er helemaal niet. Ja. Er is nog steeds geen enkel bewijs. De waarheid krijg je nooit meer boven tafel. Daarvoor heb je Tim zelf nodig en dat kan niet meer. Tim krijgen we niet meer terug. Wat ik van Tim weet, een kwetsbaar kind, een fragiel kind, een wat eenzaam kind... werd wel benaderd door dorpsgenoten. Ga iets met ons doen? Ja. Had daar dan geen zin in? Enig kind, uh, meer of meer wat geïsoleerd, beschermd, overbeschermd... Misschien nog een, een trauma overgehouden van een vroeg geboorte. Ik weet het ook allemaal niet precies. Misschien had Tim hulp moeten zoeken. Misschien hadden de ouders van Tim hulp moeten zoeken. Ik weet ook dat Tim... Um, u noemde zelf al een kwetsbare, uh, kwetsbare jongen. Dat was hij ook in, in zijn tijd hier. En dat betekent ook dat je niet automatisch tot de groep uh, uh, hoorde. En uh, ja, dat klopt allemaal, die dingen. Ik heb Tim zelf leren kennen in zijn, in zijn uh, tijd als stagiair hier op school. Een aantal gesprekken met hem gevoerd. En ja, dat was het, was het een... een een wellicht wat, wat timide, verlegen jongen... maar die, die echt heel veel zin had om docent geschiedenis te gaan worden. Daar had hij gewoon echt heel veel zin in. Blijkbaar is er dus een, een oppervlakte... En, en zit er onder die oppervlakte... Uh, uh, spelen zich dingen af die wij niet zien. Die wij als, als uh, volwassenen in het onderwijs niet zien. Die ouders thuis niet zien, die buren niet zien. Maar dat hoeft toch niet automatisch pissen te zijn? Dat kan nee. toch ook zijn een hele... Fragile psychische structuur ja, van zo'n jongen. Dat, dat, dat kan zeker. Het, het is voor mij helemaal niet interessant... of Tim nu is gestorven omdat hij ernstig gepest is... Omdat hij, of omdat hij gewoon een ongelukkige jongere was. Dat kan natuurlijk ook zijn. Ja, het is wel belangrijk. Omdat mensen nu zeggen... het pesten moet aangepakt worden. Er is zelfs wel het risico dat dat meisje recent in Meppel... Uh, Staphorst uh, Tim heeft na willen volgen... Oh, blijkbaar als je gepest wordt, is zelf nooit een antwoord. Het is wel zo dat, je, dat als je de afscheidsbrief van Tim leest... Dan, uh, uh, dan ben je geneigd om te denken dat het aan, aan pesten ligt. Het kan ook zo zijn dat kinderen die, die gewoon ongelukkig zijn... ongelukkig zijn met zichzelf, geen toekomstverwachtingen zien... Um, en, en dan ook steeds meer aan zichzelf gaan twijfelen. Dat kan. Dat, dat, maar zouden dat... we daar niet veel meer op moeten letten? Zouden ouders niet veel meer op moeten letten... oh, mijn kind gaat allemaal niet zo verschrikkelijk goed... laat ik eens wat hulp van mijn kind zoeken? Zou een kind zelf niet eerder een psychische ja. hulp moeten zoeken... Ik denk dat het helemaal klopt. Ik denk dat, dat ouders te weinig weten wat er met hun, met hun kinderen gebeurt en wat er speelt. Gelooft u dat er één op één relatie is tussen pesten en zelfmoord? Kan er zijn. En waarom denkt u dat? Geen enkel cijfer bewijst dat. Nee, nee dat klopt. Maar um, um, ik kan het niet beoordelen. Ik ga af op zijn, op zijn afscheidswoorden. Daar ga ik op af. Ik heb uit een hele goede bron dat er helemaal geen brief is. Weet u daar iets van? Tim is op donderdag overleden en uh, op, op, uh, op vrijdag kregen we hier binnen school... het bericht dat, er inderdaad, uh, dat Tim een bericht had achtergelaten op zijn mobiele telefoon. En dat het dan zou gaan om een niet verzonde sms aan zijn ouders. Wat voor smaak heeft de hele zaak, ook de publiciteit, bij u nagelaten? Bent u nu bang dat zo'n meisje in Meppel er een voorbeeld in heeft genomen? Dat is natuurlijk het grootste gevaar in dit hele, in dit hele, bij dit hele onderwerp. Dat jongeren denken van, ik zie het, ik zie het niet meer zitten. Ik, ik kies voor en dan, dan maar even de, de Tim Ribberink oplossing... en uh, door uit het leven te stappen. Want dan ben ik er nou voor een probleem af. En ja, dat, dat, dat is het ergste als dat het effect is. Zodat het het ergste zijn wat er kan gebeuren. Peter Koopman, directeur van het Carmel College in Oldenzaal. Alles wat we weten kunt u terugzien kunt u terug beluisteren en lezen op de site gids.fm en op de site hetzwijgenvantilligte.nl. Het verhaal over de omstandigheden rond de tragische dood van Tim Rippering heeft nogal wat reacties losgemaakt. Gisteren na de uitzending stroomde onze mailbox vol... En ook de mailbox van de debatsite Joop.nl. En bij mij aan tafel de hoofdredacteur Francisco van Jolen van Joop.nl. Francisco, goedemorgen. Goedemorgen. Maar wat was de teneur van al die reacties bij jullie? Nou, de, de, het viel eigenlijk wel mee hoor. De mensen, er is debat over, een heftig debat ook wel natuurlijk, over, van, uh, over de, deze berichten. Over van wat er nou aan de hand is. Uh, en dan v, v, heb je twee partijen uh, eigenlijk grofweg uiteen. Je hebt mensen die vinden dat je. Uh, nou, ik moet eigenlijk zeggen drie. Je vindt mensen die vinden dat er niet genoeg bewijs is om de bewering te doen... die gedaan zijn, hè, of de twijfels, de uiten die gedaan zijn. Er zijn mensen die vinden dat je überhaupt niet over deze kwestie mag praten... omdat dat ja, een zeer gevoelige kwestie is. En er zijn mensen die zeggen van ja, het is wel terecht dat er kritische vragen bij gesteld worden. Zo valt het een beetje aan. En dan, Ja, het is internet, dus dat gaat niet altijd even... Um, uh, fijnzinniger naartoe. Je zag eerder eigenlijk dat, uh, wij daar zelf niet zoveel mee te maken, maar bijvoorbeeld gisteren besteden RTL Boulevard um, de aandacht aan de zaak, dat gebeurt dan op een hele emotionele zaak. Een beetje zo van he, dit kan toch niet bestaan, waar bemoeien jullie mee? Je moet daarvan afblijven en zo. Nou, en dan zie je dat de kijkers daarin meegaan ja. en het dan uh, vreselijk vinden. Ja. Gaat het uh, om meer reacties, journalistieke reacties van andere media ook? Nou ja, wat ik zeg, er, er wordt getwijfeld. <coughs> er wordt gezegd van... Uh, je, je hebt te weinig informatie om te kunnen beweren dat er maar behalve iets behalve RGL zijn er nog meer... Uh... Ja, Helene van Lier bijvoorbeeld van de Volkskrant schreef me steen een bovenstuk... Uh, Chris Klomp, een uh, misdaadverslaggever, die vond het een uh, flut, flutverhaal. En uh, Helene van Leer, die vond het uh, ongerechtvaardig, sensatiejournalistiek. En die, had ook dat ze, die zei ook zoiets van, dat ze wordt er gewoon boos om. En dat zie je eigenlijk bij deze kwestie. En dat is natuurlijk ook wel heel erg logisch. Want het is een drama. Uh, emoties spelen een hele belangrijke rol. Mensen worden... Uh, uh, dat had ik als eerste reactie ook toen ik dit verhaal hoorde. Dacht ik dacht, jongens, dit kan toch niet waar zijn? Uh, uh, waar slaat dit op? Enzovoort. Maar dan ga je nadenken. denk je, ja, het is toch wel raar. Er wordt een jongen uh, die zegt dat hij gepest is, en er is niemand te vinden die hem gepest heeft, en er is zelfs niemand die daar wat van weet. Je kan ook zeggen op het moment dat het dit zo'n nationale media-kwestie is geweest, en pesten is een hele belangrijke uh, maatschappelijk probleem. Hè? dat je toch gaat kijken. Nou, wie zijn dat dan geweest? Ik ken wel andere voorbeelden uit Engeland, bijvoorbeeld wel waar kinderen doodgepest zijn. Nou, dan wordt er gezocht naar die daders en die worden gestraft. Dat gebeurt hier niet. Dus daar zijn we best wel goede redenen om daar twijfels bij te uiten. Ja. Nou, één ding wat je kan zeggen wat uh, erg onhandig is gebeurd of erg onhandig is, er uh, die afscheidsbrief. Ja. Dat daar misverstanden over bestaan... van wat dat nou precies was... wat dat nou wat dat heeft betekend. Er is daardoor het beeld ontstaan... daar hadden we het gisteren over... dat die afscheidsbrief... eigenlijk niet door Tim geschreven zou zijn... maar vermoedelijk mogelijk door iemand anders. Nou, volgens mij met de publicatie van NRC... die screenshot kan je zeggen... dat dat niet het geval is. Die brief is geschreven door Tim zelf. Moet je, moet je zo zien. Het blijft een merkwaardige tekst. Maar dat... Dat is zo. Ja. Dit soort voorbeelden komen we wel vaker voor. Hè? De zelfmoord om, om dingen, die, die, ja, dingen die gebeurd zijn, die DJs laat zien. Nou, je ziet er eigenlijk altijd als het dramatisch nieuws is. En we leven in de tijd van het real-time nieuws, dus mensen reageren direct. Er is geen tijd meer om even na te denken. Een voorbeeld is die verpleegster. En dat merk je ook bij jezelf. Hè? Ja, vertel of, nog eens dat verhaal. Dus. De, nou, die verpleeg, er waren Australische DJs die belden naar uh, het, uh, het, uh, het uh, hospitaal waar de, uh, de Britse prinses uh, zwanger was opgenomen en deden zich voor alsof ze de koning waren, kregen daardoor toegang uh, tot medische informatie. En die mevrouw die hij had doorverbonden, die heeft zich later van het leven beroofd. En die DJ's, ja, dat heb ik zelf dan ook. dan denk ik van: joh, wat zijn jullie vreselijke types? Waarom doen jullie dat? Een hele emotionele reactie. Uh, kijk eens wat je iemand aandoet. En dan later blijkt de kwestie toch wat anders in elkaar te zitten. Mevrouw had al veel langer. Uh, psychische problemen. Had al eerder zelfmoordpogingen ondernomen. Dus uh, het, was, het ging toch wel wat ver om dat op het bordje van die dj's te schuiven. En de enige die dat die daar, die zei van jongens, uh, zo, we moeten niet zo reageren... was toen uh, dj uh, Giel Beelen. En ook daar werd weer boos op gereageerd. Francisco Violo, hoofdredacteur van het debatseitjoep.nl. We hebben het over het zwijgen van Tilligte. En dat is zo genoemd omdat we via pastoor Jan Kerk of Jonkman... in contact zijn gekomen met een vrouw... die voor ons op zoek gaat naar jongeren in Tilligte... die over Tim willen praten. En die vrouw wil graag anoniem blijven. Hallo? Bert Morena Vara, goedemorgen. Goedemorgen. Ik mocht u rond deze tijd even bellen, maar we hebben afgesproken dat ik u achternaam niet mag gebruiken. Uh, waarom, nee, is, waarom is dat? Nee. Omdat iedereen hier uh, iedereen kent. En ik wil niet, uh, ja, dat is voor, voor, voor mijzelf, voor bescherming. Ik wil daar niet op aangesproken worden. Daarom wilt u anoniem blijven? Ja. Oké. Okay. U heeft uh, voor ons in opdracht van pastoor Jan kellekoff junkman anderhalve week lang gezocht naar jongeren die met ons zouden willen praten. Want wij kunnen ze niet bereiken, het dorp zwijgt. Uh, om over Tim uh, en het beste uh, te praten. Heeft u die jongeren kunnen vinden? Het is zo dat wij als gemeenschap van Tillichten de ouders van Tim respecteren... en daardoor geen commentaar meer naar buiten geven... Ik, ik doe dit werk al heel lang. Ik heb hetzelfde meegemaakt. Ik heb een aantal dagen rondgelopen in het dorp. Je krijgt niemand te spreken. Waarom sluit die zich af? We zijn een kleine gemeenschap. Je bent daar heel uh, kwetsbaar. De sociale controle is heel groot. Wij willen gewoon respect naar de ouders toe. En we willen gewoon niet dat dat nog landelijk uh, meer uh, opgezweept wordt. Want er staat al genoeg in de media wat niet allemaal klopt hm. over tilligte. Wij hebben een heel ander beeld dan ook door de ouders van Tim naar buiten is gebracht. Wij hebben hun medewerking gevraagd, zij weigeren dat. Dan willen we met jongeren praten. Die weigeren dat. Uh, wij hebben het beeld dat hij helemaal niet gepest is. De jongeren zouden kunnen vertellen uit Tillichten. en ik weet dat het zo is. Tim is eigenlijk helemaal niet gepest. Ik durf het haast wel zeker te zeggen dat Tim niet is gepest hier in Tillichten. In zoverre dat hij daar uh, door de dood in gedreven is. Buiten Tillichten ook niet, dat weten wij inmiddels. Tim is toch in Tillichten niet de dood ingepest hoe afschuwelijk zijn zelfdoding ook is. Zeer zeker niet. Maar als de ouders nou een rouwadvertentie zetten... met een brief die niet waar is... dat Tim is doodgepest, dan moet dat toch gecorrigeerd worden? Nu ontstaat toch het verkeerde beeld... met het risico dat andere jongeren dat gaan navolgen? Stop, hier wil ik verder niet over praten. Wat zou dan de oorzaak van zijn dood zijn? Een kwetsbare, betalen, een kwetsbare fragile jongen? Als u dat zo formuleert dan zou het zo kunnen zijn, maar ik uh, geef daar verder geen mening over. Ik kan hier geen mening over geven en ik wil ook eigenlijk het gesprek stoppen. U wordt zeer bedankt. Dank u wel. Graag gedaan. Bye-bye. Het Zwijgen van Tilligte. Mooi onder woorden gebracht door een mevrouw die graag anoniem wil blijven. Nogmaals, alles is na te lezen op de gids.fm en op de site hetzwijgenvantilligte.nl. Jurgen van den Berg zo meteen met lunch. Ik vrees Felix dat we hier nog wel even over doorgaan... met de eindredacteur van VARA Radio 1. Uh, maar er is ook gewoon standpunt.nl om half 2 Ouders moeten hun kinderen strenger opvoeden. Dat is de stelling en... Het...